10 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In Esplo in Overijssel is rond negen uur vanavond toch een paasvuur aangestoken. Vanwege de droogte was de paasbult kleiner dan anders. Twee dagen voor Pasen keurde de brandweer de grote bult af. omdat zo'n groot vuur te gevaarlijk zou zijn. gezien de wind en de bosrand in de buurt. Een ploeg vrijwilligers bouwde snel nog een kleinere variant. Traditiegetrouw stak de eigenaar van de akker waarop de paasbult staat. een brandende fakkel tussen de takken. Zo'n 2000 mensen waren daarbij. Ook op andere plaatsen in Noord- en Oost-Nederland zijn paasvuren aangestoken. De toestand van Nelson Mandela is iets verbeterd. Artsen in Johannesburg zeggen dat de oud-president een rustige vierde dag in het ziekenhuis heeft doorgebracht. De 94-jarige Mandela wordt behandeld voor een longontsteking. Hoe lang hij nog moet blijven is niet bekend. President Zuma heeft de Zuid-Afrikanen bedankt die met pasen tijdens kerkdiensten voor Mandela hebben gebeden. In een verklaring bedankt de president ook buitenlandse regeringen voor hun steunbetuigingen. De drugskartels in Mexico zijn uitgegroeid tot de vijfde werkgever van het land. Ze verschaffen werk aan bijna een half miljoen Mexicanen. Parlementariërs hebben dat becijferd. Ze zijn bezig met een nieuwe wet om de aanpak van de georganiseerde misdaad aan te scherpen. Het aantal werknemers van drugskartels is volgens hen groter dan in de olie- en houtindustrie. De kartels maken onder andere gebruik van boeren, huurmoordenaars, bewakers, artsen en secretaresses. Een populaire Egyptische komiek is na vijf uur ondervraging op borgtocht vrijgelaten. Bassem Youssef gaf zichzelf aan in Cairo omdat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd... voor het beledigen van de islam en van president Morsi. Youssef presenteert een satirisch televisieprogramma. Volgens zijn aanhangers probeert de overheid critici de mond te snoeren door de komiek op te pakken. Het weer. Vannacht blijft het droog, het gaat licht vriezen en er kan een mistbank ontstaan. Morgen verdwijnt de mist snel, daarna volop zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Wie was de tovenaar van Terapel? De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Harris Huizing. Eredivisie Live en de Vriendenloterij presenteren Pingel. De nieuwe voetbalgame voor jou en je vrienden. Speel hem nu gratis op je tablet, op Facebook of op je smartphone. En zorg dat je niet wordt weggepingeld. Kijk op pingelgame.nl.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 Pingel, de nieuwe voetbalgame voor jou en je vrienden. Speel het nu gratis op je tablet, op Facebook of op je smartphone. En zorg dat je niet wordt weggepingeld. Kijk op pingelgame.nl. Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Stel dan uw vragen tijdens het online schenkenseminar. Meld u aan op abn-amro.nl. Langs de lijn, met Jeroen Stomborst. Goedenavond, het blijft spannend in de eredivisie. Vier punten zitten er nu tussen nummer 4 Feyenoord en koploper Ajax. Trainer Frank de Boer liep met zijn mannen uit op de concurrentie. Stel, dat is een goed paasweekend gehad, denk ik. Ja, dat is een mooi paasweekend. En nu nog zoeken. Dat kon uh, Dik Advocaat niet zeggen over dat paasweekend. PSV ontsnapte namelijk aan een nederlaag tegen Roda. Ik word er een beetje moedeloos van, want het is, het is niet de eerste keer. Maar ik denk dat daar nog weinig aan te doen is. O jee, gelooft advocaat er nog wel in. Ik ga het zo meteen bespreken met Bas Tichler in de studio. En tijdens dit paasweekend waren ze in België alleen maar bezig... met de hoogmis van het wielrennen. De Ronde van Vlaanderen werd gewonnen door Fabian Cancellara. Ik wat ik had doen. Bring, deze Ronde van Vlaanderen home. Ja, zo simpel klinkt het, maar was het ook zo. Bart Voskamp praat ons bij zo direct. En verder aandacht voor een nieuwe Olympische zeilklasse. Het bijzondere is dat het een gemengde klasse is met mannen en vrouwen aan boord. Dus u hoort het tot 11 uur en langs de lijn. We beginnen dus met het voetbal. Op het moment dat Ajax begon aan het duel met NEC... hadden de twee grote titelrivalen dus al punten verspeeld. Feyenoord verloor gisteravond al van de Heerenveen 2-0. En PSV speelde gelijk met 2-2 bij Rode JC. Het eh, lijkt dan een lastige klus voor trainer Frank de Boer... om zijn spelers bij de les te houden. Nee, juist niet. omdat Je, je moet niet afhankelijk zijn van tegenstand. Natuurlijk is het leuk om een cadeautje te krijgen... Maar je moet zelf proberen alles in eigen hand te houden. En daar heb ik ze eigenlijk al een paar maanden van tevoren op gehamerd. Dus je, je moet niet een, zeg maar een aanleiding krijgen van iets of een gebeurtenis dat je beter gaat spelen. Of dat je dan harder gaat lopen bijvoorbeeld. Nee, je moet gewoon uitgaan van je eigen kracht. Hoe wij willen spelen en dat vergt heel veel kracht al sowieso.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 Je, je ego gestreeld wordt op dat moment, maar voor de rest uh, helemaal niet. Voor de rest helemaal niks? Helemaal niks? Nee, helemaal niet. Nee. Ik geloof je? Nee, ik heb ook niks gehoord. Ik heb net hetzelfde als jou. Uh, Lees ik een artikel, voor de rest weet ik helemaal niks van. Niet gek te krijgen, Frank de Boer, Bas Zichler, toch? Ja, goedenavond, goedenavond. Jorgen. Uh, nee, hij is niet gek te krijgen. Dat is hij ook nooit. Uh, hij is ook nooit vroeger was hij ook wel niet gek te krijgen. Dat gaat ook nooit meer Veranderen. Hij is nou eenmaal zo. Hij haalt zijn schouders op. Ja. Neemt het voor kennisgeving aan? Het is wat hij zegt. Een mooi compliment. Maar als het al waar is, het zal wel. En hij gaat ook niet, hè? Volgens mij. Het is niet zo. Hij heeft zoals gezegd, toch? Dat hij wel de Ferguson wil worden van Ajax? Ja. ehm. Uh, ik zie hem er in ieder geval niet voor aan dat hij midden in het seizoen sowieso zou nee. vertrekken. Hij is één keer wel, zeg maar, midden in het seizoen, als je het zo mag noemen, bij de KVB als assistent vertrokken toen hij bij Ajax aan de slag kon. Nou, dat mag begrijp ik dan ook wel, ja. ja. Nee hoor, ik uh, vermoed daar geen uh, gekke dingen bij hem. Nee, mooie dag uh, voor uh, Frank de Boer. Mooie dag voor de supporters van Ajax. Ook door het prachtige doelpunt van Victor Fischer. 3-0 was dat, de 3-0. Zijn tweede van de middag. Fischer stifte de bal over NEC-doelman Babos. En dat is geen kleintje. Het commentaar van Frank Snoeks en de maker. Ik, ik zag hem al komen. Want uh, toen ik de bal van Chris kreeg... Uh, had ik het al in mijn gedachten dat ik hem uh, zou gaan stiften. Fischer. En... Um, Gelukkig zat hij erin. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was een, was een mooi gevoel. Volgens mij stond hij een in, in, in meter of drie uit, uit, uit zijn doel. En uh, ik dacht, van, nou, als hij die, als die wel goed is, dan ga hij erin. Maakt niet uit of hij uh, anderhalf of twee meters uh, is, We dus, uh... weten uh, maar al te goed dat dit een doelpunt is van uh, groot kaliber. Ja, overdrijft niet, hè? Frank Snoeks pas? Frank Snoeks overdrijft altijd volgens mij. Maar deze was echt heel mooi. Zo'n stiftje met veel gevoel over de keeper, past precies. Ja. Dat kunnen alleen grote spelers. En dat wordt deze fiche wel. Ja, daar is iedereen wel over ja. eens, geloof ik. Um, even, Ajax. Uh, lijkt cool te blijven onder alle druk... in tegenstelling tot bijvoorbeeld grote rivaal PSV. Ja, omdat ze vooral denk ik de ervaring hebben... van de afgelopen twee seizoenen. Toen ze af zijn geschreven, toen ze 8, 9, 10 punten achter stonden... op PSV, op Twente... en toen ze toch weer langzij kwamen en toch wisten... dat als er maar een goede eindsprint is... dat je er altijd weer bij komt. En dat betekent dat je niet in paniek raakt. Nee. Ik denk dat Ajax... Ook voelt dat ze beter dan de andere ploegen bovenin lekker voetballen? Ze ja, zijn zeg, op het, het... het draait gewoon nu wel aardig op ja, het juiste moment. In en er is ook wel weer genoeg op aan te merken, tuurlijk. Maar als je het afzet tegen de andere kampioenskandidaten, vind ik dat het bij Ajax het loopt allemaal net wat makkelijker. Ja, en dat voelen ze um, en, en dat komt dus door die ervaring zeg je. Maar uiteindelijk, er zijn ook momenten dat het uh, zoals vandaag helemaal niet zo lekker loopt. Het, nee. uh, je denkt het wordt misschien wel 7-0 of zoiets, want het ging zo gemakkelijk op een gegeven moment. Maar de tweede helft laat ze toch een beetje los. Nee, nou ja, dat is het enige probleem van de Ajax. Daar hebben ze natuurlijk in een aantal wedstrijden zijn ze daar wel tegen de problemen mee aangelopen. Ik denk aan Roda thuis, thuis. bijvoorbeeld. Ja. Uh, en daar was vlak daarna was er er nog eentje. Ja, twee achter elkaar. Uh, Gelijkspelen terwijl je eigenlijk gewoon moet winnen en de kansenverhouding uiteindelijk is 25-4. Dat is dan het enige probleem van de Ajax. Dat ze zo makkelijk voetballen en veel creëren... dat ze er ook wat lichtzinnig mee omgaan. En dat doet ze nog wel eens de das om, of in ieder geval bijna. Ja, um, het programma voor de Amsterdammers ziet dat er goed uit voor ze? Biedt dat perspectief op? maakt dat in dit geval dus eigenlijk niet zoveel uit? Ja, ik heb al die programma's ongeveer uit mijn hoofd geleerd. Vitesse heeft ook niet zo'n heel moeilijk programma. Ajax heeft niet zo'n moeilijk programma. Hoewel, moet ook nog naar PSV... Um, Wordt dat we, besluit op de wel, zoals gewacht? Uh, ja, dat is heel makkelijk om nu te zeggen. Maar wie zegt van tevoren PSV verliest punten bij Roda? Wie zegt van tevoren PSV verliest thuis van Zwolle? volle? Uh, wie zegt dat Ajax thuis gelijk speelt tegen Roda? Wie zegt dat Twente... Zeven wedstrijd niet wint. In Jeewel, deze fase is er niet zoveel van te zeggen. Op, natuurlijk, die zijn geweest. Maar je zegt nu ook: AS draait het lekkerst. PSV heeft wat meer moeite. Feinhoord. Ik bedoelde er maar nu. mee te zeggen, wat je zegt is waar. Maar ik bedoelde er maar mee te zeggen dat je het in deze fase nauwelijks nog kan voorspellen. Dat nee. het ook in deze fase zo kan zijn dat als de strik wel een keer toeslaat. of de stress, dat het een keer niet loopt. en dat het allemaal de verkeerde kant op valt. Je kan volgens mij, iedereen heeft het, dat dit dat zijn de mooie clichés van al die trainers. Het zijn nu nog zes finales of zeven finales. Um, in een finale kan je ook een keer de verkeerde kant op rollen. Dus het kan in iedere wedstrijd misgaan. Ik geloof niet dat PSV ax de sleutelwedstrijd is en dat het daar allemaal beslist wordt. Ik geloof wel dat als je die verliest, dat je natuurlijk wel diep in de problemen zit. Ja, uh, de rust rond de arena die is in ieder geval en die staat in schreeuwwel contrast tot de onrust in Eindhoven. Veel terugzaken, schorsingen, verwijten vanuit de directie, slecht financieel nieuws natuurlijk. Uh, onderzoeken komen eraan. Uh, heeft PSV ongeoorloofd de staatssteun gehad? Stener Dik-advocaat en uh, aanvoerder Mark van Bommel... proberen in ieder geval het hoofd koel cool te houden. We horen ze voor en na het gelijkspel tegen Roda. Het ja, is natuurlijk een groot compliment als iedereen op PSV praat. Ja, het zijn Calimero's, maar het gaat erom dat je prijzen wint. Als je de prijzen wint, dan kun je wat zeggen. Dus we moeten nou gewoon rustig zijn. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat het halve zoen al nu gemopperd wordt... dat PSV al, uh, al zeven keer uh, heeft verloren. Ajax heeft negen keer gelijk gespeeld. Wat is het verschil dan? 1 punt. En ik lees alleen maar over die, negen, die zeven wedstrijden die wij verloren hebben. Lange bal in de richting van Lebedinski. Legt de bal klaar voor Malky. En dan is het 2-2. Het is 2-2. En dan lukt het Roda om in de hoogste versnelling ook nog die gelijkmaker te, aan te tekenen. Dit soort wedstrijden moet je winnen. Maar als je ziet hoe het helft vandaag speelt, tegen niet een geweldige geweldig Roda... Dan zeg ik, ja jongens, dan, uh, dan verdien je het ook gewoon niet. Dan moet je maar nog goed naar elkaar, naar, naar elkaar gaan kijken en goed in de spiegel kijken. En kijken wat je nog goed en slecht hebt gedaan. Maar het was vandaag niet echt geweldig. Als wij het goed uitspelen, maken we 3-1 en daarna maak je 4 en misschien wel 5-1. PSV, ja, komt het met de schrik vrij. Mag het blij zijn met een puntje? Uiteindelijk denk ik wel. En dat heeft PSV vooral aan zichzelf te danken. Het wordt in Kerkrade tussen Roda en PSV na een fraaie slotfase 2-2. Het is zo frustrerend eigenlijk dat je weet wat er moet gebeuren. En, en helaas, ook door financiële mogelijkheden, kon het niet en dan zie je toch de fouten continu terugkomen die je ruim van tevoren hebt aangegeven. En, de, en dan, is, dan is dat jammer. Ja, maar wij zijn allemaal zwaar teleurgesteld. Maar ik blijf er geloven nou. Ik heb wel gekkere dingen meegemaakt. Luister, ik heb uh, in verschillende landen gespeeld. En dan hebben we ook in beslissende fases punten verloren. En dan moet je wel sterker uitkomen. En, uh, en dat moeten we laten zien. En, uh, en niet gek doen, gewoon uh, zes keer winnen. Ja, Bas, uh, Mark van Bommer houdt de moed erin. Uh, uh, advocaat, klinkt wat negatief. Ja, en dat begrijp ik wel, omdat de advocaat uh, gezien heeft... dat PSV, zoals hij het ook zegt, telkens dezelfde fouten maakt. Kijk, verdedigend is PSV heel kwetsbaar. Dat heb je ook vandaag weer gezien. Want wat daar af en toe achterin gebeurt, het is werkelijk onvoorstelbaar. Verdedigers, dat zijn toch echt niet de kleinste, maar die doen af en toe maar wat. Um, en ik denk dat advocaat daar echt teleurgesteld in is. Hij heeft geprobeerd om dat de goede kant op te duwen. Hij had natuurlijk graag nog wel in de winter een verdediger erbij gehaald... maar daar was nou helemaal geen geld voor... Um, en nu ziet hij eigenlijk dat dat op cruciale momenten... toch telkens net de verkeerde kant opvalt. Want uh, als Roda nog een goal maakt vanmiddag, kan het ook. Ja, dat had zo nog kunnen. Maar uh, als je nou eens afzet tegen Frank de Boer... Doel, dan gaat het misschien ook ietsje beter. Maar is wel meer de rust zelf. En ook vooraf, prikkelbaar advocaat, nee, nee. Hij... Ja, dat kan ik. gedrag slaat soms wel eens een beetje op hem, zo lijkt het. Ja, maar goed. Nou, maar ergert zich veel. Dat klopt. Um, uh, en dat begrijp ik wel. Voor een deel is dat wel te verklaren omdat um, Ajax de afgelopen twee jaar onder de boer kampioen geworden is. Dus de druk is in Amsterdam totaal anders. Ajax zegt wel: wij moeten altijd kampioen worden. En dat klopt. Ja. Maar PSV is het al zo lang niet geweest. Die moeten. En die hebben zoveel geld geïnvesteerd. En het moet. Een advocaat is gekomen en het moet. Maar juist advocaat verwacht je van? Die is zo ervaren, die moet juist nou nou rustrelen. Ja, maar als je nou één trainer uh, weet dat hij uh, driftig kan zijn, mm -hmm. dan lijkt het mij dik advocaat. Dus ja. je kan wel zeggen, die haal ik en die bewaart de rust met al zijn ervaring. Nou, nee, want als die getergd wordt en die is een keer chagrijnig... dan gaat hij nou juist met die Korte pootjes driftig stampen. Ja, ja. sorry, ik bedoel het niet verkeerd. Nee. Uh, na de wedstrijd ook weer een incidentje. Jermaine uh, Lens zou zijn middelvinger hebben opgestoken naar het PSV-vak. Ja. Dat is incident nummer zoveel. Of leggen wij er nu de nadruk erop? Nee, dat is een incident. Uh, na afloop lopen spelers naar het uitvak. Daar Meestal om ze van... te bedanken. Ja, nou goed, daar worden goed die, die sporters natuurlijk teleurgesteld. Uh, dus die maken dan ook waarschijnlijk allemaal wegwebgebaren of roepen dingen naar die spelers dat ze er. De wel iets beter hun best hadden kunnen doen, kan ik me zo wat voorstellen. Dat zeg je dat netjes? Ja. Ja, zo, dus, zullen ze het ja. alles, zo zullen ze het niet doen. Maar ja. goed, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. Uh, nou, dat zou Lens volgens berichten die op Twitter verschenen... dan zijn middelvinger hebben opgestoken. De PSV-voorlichting heeft ons op het hart gedrukt... dat dat absoluut niet het geval is... maar dat hij een wegwerp afkeurend gebaar zou hebben gemaakt. Hoe dan ook heeft hij bij terugkomst op de hergang, stonden wat boze fans te wachten die dat hadden gehoord... Dat is ook een voor tekst en uitleg. Ja. Ja. Uh, schijnt hij zijn excuses te hebben gemaakt... Uh, nou, ik heb begrepen, ook nog op aandringen van uh, Sanders... van de directie, zeg maar, even voor het gemak. Um, ja, het is niet zo heel handig. Ik begrijp het allemaal wel, in het vuur van de strijd. En weet je, dan kom je als speler en je baalt zelf ook... dat je gelijk hebt gespeeld, dan loop je naar zo'n vak toe... en dan staan daar 300 man je uit te joelen. Die staan echt niet voor jou te klappen. En dan doe je waarschijnlijk een keer gewoon met zo'n weg. Ja, ja oké, okay, het is niet handig. Zeker niet voor hem... want hij heeft natuurlijk wel het een en ander meegemaakt... in de afgelopen weken. Ja. Maar goed. Ik, uh, ja... Oké, okay. ik, ik ben bereid om een klein beetje in bescherming ja, te nemen. Ja, maar omdat, al, het uh, komt de rust niet ten goede rondom uh, nee, dat sowieso Nee, dat sowieso niet. En dat vind ik wel dom, want je had toch ondanks alles misschien nu uh, gewoon je schouders op moeten halen en weg moeten lopen, omdat je weet wat er gebeurd is. Maar goed. Ja, uh, Van Bommel zegt in ieder geval dat PSV hier sterker uit moet komen, dat hoor ik nee. al volgens mij ook al een aantal weken zeggen. Uh, jij jij kind die programma's uit je hoofd zijn net, maar het programma biedt dat ook mogelijkheden om te herstellen? Als je de blaadjes, dat zie je gelukkig op de radio niet... maar als je de blaadjes voor mijn neus weghaalt... weet ik niet de programma's precies uit mijn hoofd. Dank. Ja. Nee. Nou, ja, kijk, de, de komende voor PSV is tegen Willem II. Dat is natuurlijk niet zo'n probleem normaal gesproken. Maar dan komen Ajax en AZ. Dan komt Groningen thuis. Uh, NEC uit. Ook niet alle makkelijkste. Uh, uh, NEC thuis, thuis pardon. Ja. En de laatste is weer Twente uit. Dus op, het, op het oog, het, het, het zwaarste programma nou ja, van Ajax, de vier. AZ, Twente... Dat is, niet, ik vind, dat is niet iets waar ik heel vrolijk van zou worden. Maar goed, nogmaals, dan gaan we weer in deze fase. Uh, is dit ook, ook misschien een, een goede te overwinning te en alles kan anders zijn? Ja, dat kan. Alleen is PSV dit hele seizoen was zo labiel geweest... dat ik me ja. ook niet kan voorstellen dat die zich nu plotseling... als stabiele ploeg gaat laten zien in de laatste anderhalve ja. maand. Stabiele ploeg was Feyenoord, maar Feyenoord uh, de grote verliezer van het weekend. Heerenveen was met 2-0 te sterk voor uh, Koeman en zijn mannen. Ja, was het toch een ander verhaal, met en zonder pellen? Ja, dat is het wel. Ik denk niet zozeer of hij nou wel of niet meedoet... vanwege zijn voetbalkwaliteit en vanwege zijn scorend vermogen. Ik denk dat het hele elftal een beetje onthand is als hij er niet is... en dat dat misschien nog wel meer tussen de oren zit. In feite is hij toch wel een beetje de leider ja. van dat elftal. En als Geef hij er niet is... En dan komen jullie lekker bij ja, me en dan, en dan, komt het wel dan goed. gebeurt het ook nog in, in, de, in de wedstrijd waarvan je op papier zegt... dat is misschien wel de moeilijkste die ze nog hebben, he? Heer Veen uit, juist omdat Heeren Veen het zo goed doet... En dan loopt het allemaal niet. Je had er ook je voordeel mee kunnen doen. Hè, want Herenveen uit die moeten toch een beetje het spel maken. Gaat maar counteren. Nou, dat wilden ze misschien ook wel. Uh, dan valt immers nog uit. En dan zit het allemaal um, heel erg tegen. Maar ik denk dat ze pellen vooral tussen hun oren hebben gemist. En Koeman zei later ook. We hebben een beetje als scheidbakken gespeeld. Mm -hmm. Ja, dat zijn we niet van hem gewend. Want hij uh, weet toch ook uh, zijn eigen bravoer een beetje in het uh, team te ja. leggen. Hij wil dat er naar voren voetbal wordt. En als je elftal. Um, naar achteren begint te spelen en risicoloos breed... dan weet je als trainer meestal wel hoe laat het is. Dan euh, zit er tussen de oren iets niet goed. Wat me wel opviel, we hebben het over de verdediging van PSV gehad... is dat de verdediging van Feyenoord... toch ook goed deels de verdediging van Oranje. Wil dat zeggen. Toch even wel een paar cruciale fouten maakt in die wedstrijd in Heerenveen. Want bij die 1-0 zien Matthijs en Bruno Martens in er niet heel best uit. Dat gaat wel heel makkelijk. Mm -hmm. En bij die 2-0 is de vrij, daar zal hij van geleerd hebben. Ja, maar met de ongevaarheid denkt hij van... Nou, neem de ingooi maar en in, veel plezier en die wordt er vervolgens uitgelopen. Ja. Dat is niet handig. Uh, uh, dus zo zit het ook allemaal een beetje tegen bij uh, Feyenoord. Heeft het ook weken meegezeten, Dat he? is zeker waar. Uh, geluk van de kampioen. Uh, vraagteken, zeiden ze toen. Uh, maar, maar kan er een voorzichtige potloodstreep door uh, titelkandidaat Feyenoord? Nee, want dan hadden we uh, drie, vier weken geleden... een, een hele dikke potloodstreep door Vitesse gezet dan hadden we een hele dikke potloopstreep... al volgens mij voor de winter door Ajax gezet. Want die stonden toen geloof ik ook weer 8 of 9 punten achter. Nee, maar is een, en toen zijn ze op Twente bij de en PSV. Nu? Jawel, maar het gat is ook zo klein... als de concurrentie één keer verliest of gelijk speelt... en Feyenoord winter 2 staan ze er weer bij. Dus ik, okay. ik schrijf helemaal niemand meer af. Oké, okay, Feyenoord, laten we erbij staan. En wie er ook zeker bij staat is Vitesse. Je noemde het al even, ploeg van verflatteren. Opeens weer de derde, gelijke hoogte met PSV. Gedeeld tweede dus, moet je eigenlijk zeggen. Um, jij was in het, in, bij die wedstrijd tegen Zwolle aanstaande kampioen. Zou dat kunnen? Ja, ik, dat kan. Wat blijft daar klinken. Ja, nou ja, Jordania werd uitgelachen toen hij een paar jaar geleden hier kwam en zei, we worden straks ja. kampioen. Volgens mij noemde hij toen zelfs 2013. Uh, maar nu denk ik dat er niet zoveel mensen meer hard lachen. Ik zie ze niet als grootste kandidaat, zeker niet. Maar als je er zo dichtbij staat, ja, dan kan het. Ja. Ze hebben natuurlijk best een heel... En ze wonnen wel heel makkelijk. Ja, ze doen het alleen zichzelf een beetje aan. In de tweede helft. Ook omdat Zwolle bereid is om dan risico's te nemen en van Bank gaat spelen met alle risico's van Dino, want als ze het goed uitcounteren wordt het 4-0. Mm -hmm. um, dus dat kan ook. Maar um, ze spelen in de eerste helft, vind ik, wel vrij uh, goed en gedegen. Ze hebben echt wel, dat, met, met Van Ginkel, Jans op het middenveld, Boni, Havenaar voorin. Twee handige jongens, Ibarra en Kakuta op de vleugel. Er zit snelheid in. Ze hebben een behoorlijke verdediging. Ze hebben een goede keeper. Het ziet er wel, het dus wel ziet een er wel... ploeg dat, dat kan spelen als een kampioen. Nou ja, en het gekke is, zij moeten uit naar Feyenoord bijvoorbeeld nog. Um, als PSV uit moet naar Feyenoord, dan heb je altijd het gevoel... dat Feyenoord zo'n wedstrijd dan naar zijn hand kan zetten. Ja. Maar Vitesse uit naar Feyenoord, nou... ik heb het eerlijk dat ze in Arnhem daar niet heel erg tegen zien. Ik vind het een vrij volwassen elftal. Oh, volwassen wedstrijden maar... gesproken. Nou ja, dat, ja. Is nog wel, dat wordt een leuk potje ook nog, ja. ja uh, het woord titel wordt nog niet hardop uitgesproken in uh, de Gelderdome. Dat bleek maar weer eens tijdens jouw interview met Fred Rutte. Je wint er nu zes op een rij. Je ja. krijgt bijna geen tegengoals meer. Je hebt de topscore van de Eredivisie. en je ploegen van. Je weet dat je er altijd wel ergens een maakt. Ja, ik, ik, ja, ik heb uh, voor de wedstrijd ook gezegd. Van, ja, ik ga weet... nog wat toevoegen. Je bent um, uh, behoorlijk aan het voetballen. Um, het ja. zit mee. De tegenstanders laten punten liggen. Ja, ja, wat ik wel vind is. Uh, je kan alles opzommen wat je wil. Met de ik... winnaar van het weekend. Uh, en, en. En. Nee, dit is. Ik denk dat wij. Uh, uh, dit team. Het is in ontwikkeling. Ik denk, je gaat het nu zeggen. Wat ga ik zeggen? We worden kampioen. Uh, kijk, je moet een realist. En dat heb ik, ik ben de meeste realistische trainer die er, die er in Nederland rondloopt. En uh, ik ben niet de enige die zegt: van dat we leven van wedstrijd tot wedstrijd. Iedere wedstrijd is een finale. Nou, vandaag kun je zien dat dit geen echte finale is. Ja, dat, uh, er worden heel veel finales gespeeld in deze competitie. Het ja, zijn ja. mooie clichés. Hij, ja. hij gelooft er, denk ik, diep is hard best in dat kan. Alleen hij snapt ook dat. Ajax en PSV het moeten zeggen en dat hij het niet hoeft te zeggen. Dus zit hij misschien wel in de meest selecte rol. Ja. Met de Ja, En dat komt hem ook wel goed uit. Omdat hij natuurlijk ook een ploeg heeft die eigenlijk helemaal niet gewend zijn. Behalve Theo Jansen over hoe dat nou gaat. Ik kan me voorstellen dat Boni in dat ook helemaal niks. <tie <tie <tie <tie nou 11, ja, die is volgens mij zo stoïcijns als wat. Echt de ijskornij. Ongelooflijk. Hè? Is dat, is, is, kan je dat in woorden uitdrukken wat het belang is van Boni? Nou, dat, het hem, dat hij de indruk wekt bij alles wat hij doet... dat het hem echt om het even is of het nou lukt of mislukt... hij haalt zijn schouders op en gaat er bij de volgende situatie... weer net zo tegenaan zoals hij op dat moment voelt of het moet. En dat klinkt dan bijna ongeïnteresseerd... maar dat ja. is misschien wel zijn grote kracht... Want hij is daardoor ongelooflijk gefocust op het moment... en zal zich niet zo snel laten afleiden... door de mislukkingen zeg maar, van het kwartier ervoor. Volgens mij is hij een van de weinige spitsen... die echt vijf ballen voor open doel open kan schieten... over kan schieten, maar in de laatste minuut... wel de beslissende penalty ja. kan maken. Eh, Hoe -ho -ho goed is hij in die zin? Eh, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld Alves gehad toen... bij Herenveen die ze er achter elkaar inlegden en ja. daar hebben we nog nooit meer wat van gehoord. Nee, die ging toen. Kan, ook... ja, kan hij ook zo'n type zijn? Nee, die dan voor dat, en, uh... Ja, dat, dat, dat weet je nooit, want dat heeft ook te maken met hoe zo'n jongen dan in een ander land uh, omgaat met, laten we zeggen, de luxe en uh, de aandacht en weet ik wat. Ik heb de indruk dat Boni wel wat stevig in zijn schoenen staat. Die heeft een heel duidelijk pad voor zichzelf ook uitgekozen. Toen hij van Sparta Praag naar Vitesse kwam, zei hij dat al. Toen werd hij ook een beetje uitgelachen. Nou, ik ga hier een paar jaar voetballen en dan ga ik naar een grote competitie. Oh, nou, ja. wat leuk. Maar dat wist hij zeker. En dat duurde ook niet langer dan een paar jaar. Dus dat moment is ook nu gekomen. Ik denk dat hij redelijk goed weet wat hij wil. Goed in zijn vel zit, stevig in zijn schoenen staat. Um, en hij is echt wel een sterke spits. Hij is natuurlijk ook international. En daar speelt hij ook vaak bij Ivoorkust. Scoorde nog, afgelopen week. En als je daar speelt, dan kan je het sowieso, uh, ben ja. je sowieso een goeie. Hè? Ja, ik heb de indruk dat hij wel uh, goed weet wat hij wil. Ik verwacht daar geen uh, rare ja. terugvallen. Nee. En waar gaan we nog zien? Als je nog wil zien, dan moet je waar zijn. In Breda? Uh, ja, in nou nee, niet in Breda. In Breda krijgen oh, ze komend ja. weekend uh, thuis. Ze moeten dus nog naar Feyenoord uit. Dat is eigenlijk de leukste. Maar Vitesse heeft... Nou, ik, toevallig is dat het hier staat, want ik weet het echt niet allemaal uit mijn hoofd. Maar die hebben niet echt een moeilijk programma, hoor. Nak thuis, dan Roda uit en Feyenoord uit. Dat zijn twee lastige. Maar ja. dan Willem II thuis, RKC uit en VVV thuis. Mooi. Wordt leuk hè? Het wordt echt heel ja. spannend. Ja. Dus alles wat wij nu hebben gezegd, dat is tegelijkertijd ook weer ja, niets. Maar mooi. Want kan Volgende komen. week herroepen we alles weer. Ja, um, uh, even daar de degradatie kort nog. Um, ja, Willem II, die gaat daar haast niet aan ontkomen. Nog vijf punten achterstand. Nee. op VVV. Ik en vind dolsaldo Het is om te zien wat daar gebeurt. In positief, want uh, ploeg strijdt echt ongelooflijk. Uh, dat stadion zit vol. De supporters staan daarachter. Die gaan met, met honderden mensen mee naar uitwedstrijden. Dat ja. leeft enorm. Dat vind ik echt mooi om te zien. Dus je zou het ze van harte gunnen. Maar het, ik zie dat niet meer goed komen. Want dat is toch vijf punten op VVV. Dat lijkt me eerlijk gezegd te veel. Um, ja, ik vermoed dat VVV ook in de nacompetitie gaat belanden. Want daar zit het ook niet mee. Die, die spelen tegen Utrecht zaterdag heb ik toevallig ook gezien. Best een hele aardige partij. Um, maar ik denk dat die uiteindelijk ook net tekort komen om nog boven die streep te eindigen. Oké. Okay. Bas, dankjewel. En volgende week gaat het circus verder. He, gezellig. We zijn benieuwd. Bye. She plays it tough. But that's enough, the love is over. She's broke his heart, and that is rough. But it'll be able to recover.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 Bill Lennet Old Town. Peter Sagan, Fabian Cancellara of Tom Bone. Een van die drie renners zou toch wel de Ronde van Vlaanderen gaan winnen. En het werd uiteindelijk de Zwitser, Fabian Cancellara. Hij was vandaag de allerbeste in wielergek Vlaanderen. De dag van Fabian Cancellara. Cancellara rijdt weg, een heel klein gaatje met Sagan, er rijdt er nog een neutrale materiaalmotor, rijdt er tussendoor. Was het zo gepland, wegrijden op de mond. Uh, en dan proberen Sagan voor de finish te lozen? Ja, het was eigenlijk wel uh, zo'n beetje afgesproken, maar uh, makkelijker, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Um, we waren een beetje in de wetenschap ook dat iedereen zat te wachten op die aanval van hem die er wel zou komen. En uh, dat zijn we gewoon zouden proberen te volgen. Uh, Ditmaal hebben we het een beetje anders gekozen op de Quermonde gaan, maar niet voor de volle 100%. En dan op de Patersberg daar dan uh, voor de 110% gaan en dat is, dat is zo gelukt We came to de Everyone expect that I will go. I tried to do the first selection because I think I I had this nice feeling today that on the cobbles I can go because uh, I suffered on all the rest of the asphalt climbs, but on this cobbles I don't know special love with that and yeah i went and was with peter and we came up to jürgen and uh on on paterberg I zag many Swiss flags. <laughs> het is gebeurd hoor, het is gebeurd. Iets meer dan twee kilometer nog voor Fabian Cancellara. Want wat vorig jaar allemaal tegen zat, dat zit dit jaar allemaal mee. Je ziet het ook aan zijn gezicht, hij schudt het hoofd gewoon. Waarschijnlijk van ja, verbazing. Van hoe is het mogelijk na dat jaar? Hij viel ook nog eens een keer op de Olympische Spelen, de wegwedstrijd. Daardoor kon hij de tijdrit niet uh, rijden. Fabian Cancellara. Ja, het is gewoon I mean, one een jaar geleden was ik op de grond and uh, now I'm back and I won Flanders on the new course and winning as a big favorite is yeah it's not easy but um yeah ik ben blij. Ik ben echt happy. Hoe zeker wisten jullie van tevoren dat dit, dat dit mogelijk was? Hoe, hoe overtuigd waren jullie van de krachten van Cancellare? Ja, wij waren, wij waren in de overtuiging dat het mogelijk was. Maar uh, wij kunnen wel vooraf stellen dat we gaan het zo doen of dit doen. Uh, hij moet het gewoon dan zelf gaan maken. Wij kunnen op, op onze radio ook schrijven van het uh, is het moment. Het moet gaan, je moet gaan. Hij moet het, gaan, hij moet het altijd doen. Maar we waren wel, uh, sinds uh, een week of drie, sinds de terrein eigenlijk uh, gerustgesteld dat het goed zat. Ik deed wat ik had to doen. Ik deze Ronde van Vlaanderen home. Fabian Kanselaren en zijn ploegleider Dirk de Mol. Uh, Bart Voskamp heeft de koers natuurlijk aandachtig gevolgd en is hier in de studio. Uh, Bart, het lijkt wel uh, ABC voor kanselaren als je het zo allemaal op een rijtje hoort. Ja, maar dat is het ook. Kijk, hij is, hij is de enige renner die, uh, die vanuit de zittende positie op de stenen zoveel uh, vermogen kan, uh, kan trappen. En dan, uh, ja, dan kun je Sagan heten, maar die kan dat niet. Je ziet gewoon op de laatste, laatste klim, de Patersberg. Ja, als Sagan moet gaan staan, dan gaat zijn achterwiel stuiteren en dan, dan trekt hij dat niet. Dan is Kanselaar gewoon, dat is één en één, is inderdaad vandaag twee. En je hoopt altijd dat er toch een verrassing zit, maar achteraf dan... Uh... Ja, is die toch gewoon weer ver uit de sterkste? Ja, ongelooflijk. Dat duurde wel eventjes voordat hij echt de koers ging bepalen. Wat vond je van de ronde tot die tijd? Uh, ja, op een gegeven moment gaat de koers natuurlijk een beetje op slot. Het uh, is altijd een heel uh, herkenbaar scenario... dat er een aantal renners vooruit gaan, gaan rijden... en uh, proberen voorsprong te pakken... om bruggenhoofd te zijn voor de, voor de andere kopmannen van de andere ploegen. Ja. En de enige die dat goed hebben gedaan... is denk ik Lotto en, uh, en Blanco hebben dat geprobeerd. Uh, maar goed, ja, dan blijkt die ploeg van Kanselaren uh, van zo sterk... dat ze het alles terugbrengen tot op het eind. En dan is het voor Kanselaren gewoon gas geven op de, op de kware mond en dan uh, is het kijken wie er kunnen volgen. Ja, uh, dat, dat was dus scherprechter vandaag, de oude kwaremond. Uh, Blanco komen zo meteen nog eventjes op. Uh, Sagan kon lang volgen. Natuurlijk de man van het voorjaar he, eigenlijk. Tij, maar met z'n allen heel erg veel naar kijken. Uh, waarom kon hij nog niet wat Cancelar wel kan? Is dat dat, dat, dat wegrijden op die. Uh, Keisjes. Ja, dat, dat, dat, precies. Dat, wat Cancellare kan is heel specifiek. en Wat ik net probeer uit te leggen. Cancellare kan vanuit in het zadel zoveel vermogen ontwikkelen. En dat kan uh, Sagan niet. Sagan kan dus op een asfaltklim Een uh, Cancellare er bijvoorbeeld wel afrijden als het uh, stijl en lang genoeg is. Maar vanuit het zadel ja, is Cancellare de enige die dat kan. En ja, daarom is het natuurlijk voor volgende week ook zwaar favoriet. Ja. Want dan is het helemaal vlak en alleen maar uh, kasseien. Ja, uh, dus heel spannend dat is het eigenlijk niet geweest hè, vandaag. Nee, maar ja, als je zit te kijken dan denk je altijd van... Ja, weet je, er komen wat brughoofden, er gaan het groepjes wegrijden... Erachter, erachter gaan ze twijfelen. Maar ja, altijd is toch weer dan uh, zo'n sterke ploeg voor zo'n kopman. In dit geval de ploeg van kanselaren, die hebben dan zoveel moraal. Die weten dat hij het gewoon afmaakt. En dan ja. rijzen ze zich gewoon leeg tot ja. aan de finale. En dan is het uh, aan de kopman. Hadden ze iets kunnen verzinnen om hem tegen te houden, mm. om hem te stoppen? Um, ik denk het niet. Uh, als je iets had gewild, dan, dan had er een groep van twaalf man weg moeten rijden. Met meerdere goede renners die goed hadden samengewerkt. En nu was het elke keer vijf, zes man. En dat is een kaasje wat uitgaat. En dan is het vakantielaren gewoon uh, makkelijk om, uh, om dat laatste stukje dan, uh, ja. voor hem dan om weg te gaan. Vorig jaar lag hij nog, hè? Gebroken sleutelbeen, meen ik. Ja, toen lag hij met een gebroken sleutelbeen. Maar goed, het is uiteindelijk toch weer geworden zoals twee jaar ik geleden. Is die man weer sterk? Ja, toen, hadden, toen was het nog het verhaal van uh, een elektrische fiets... en een, een motor. maar we hadden hem vandaag ook weer. En ik geloof zeker dat ze zijn fiets hebben gecontroleerd. Dus die man is gewoon uh, subliem uh, op het gebied van, uh, van hard rijden over stenen. Ja, um, uh, en, en is dus volgende week parijs -Houbert. natuurlijk ook de de, de grote de gedoodverfde favoriet. Uh, held van de Belgen en uh, gedood favoriet, uh, gedoodverfde favoriet voor de Vlamingen... was natuurlijk Tom Bonen, maar die viel snel weg. Ja, die is gevallen. Was hij eigenlijk van jouw favoriet voor jou favoriet? Nee nee, nee, nee, hij was, hij was geen favoriet. Ik beetje kans. gemaakt favoriet, omdat ze zo graag willen. Tuurlijk, gingen, he, tuurlijk. En in België de schrijvers al een week ervoor. En hopen dat hij het doet. En, uh, hij heeft de potentie in zich. Maar dan moet je een jaar hebben dat alles mee zit. Nou, goed, hij is natuurlijk gevallen. en ontstoken elleboog gehad. Hij is, uh, hij is in Gent-Weveren. Hij weer gevallen. Daardoor is hij de pannen gaan rijden. Dus een meerdaagse mm -hmm. koers als voorbereiding. In de hoop dat hij het niveau zou halen. Ja, en dan ligt hij er weer bij. En dat is toch wel een teken dat hij eigenlijk net niet goed genoeg was. Ja, oké. Okay. R Rijders die goed zijn, die vallen meestal niet zo vaak. En hij heeft dat dit jaar toch al vaak gedaan. Maar aan de andere kant, het, het was interessant geweest natuurlijk om hem... Uh, daadwerkelijk te zien strijden. En dan ja, maar te het, is beetje, het is natuurlijk een beetje de, de, de, de omgekeerde rol van vorig jaar. Want keer, vorig jaar viel natuurlijk kanselaren in ja. uh, de Ronde van Vlaanderen, Vlaanderen. En daardoor hadden we een strijd uh, ja, die bonen eigenlijk op het gemak wonnen. En nu hebben we eigenlijk kanselaren die dat doen. Ja. Dus jammer, we moeten in Parijs-Roubert hopen op een grote vluchtgroep... die dan uh, lang kan dragen ja. tot het eind, wat Want... vaker gebeurt. Bonen is er uh, niet bij, hè? Nee, nou ja, Ivan van Mol, zijn dokter, geeft al aan dat hij tien dagen rust krijgt. En ik denk dat hij uh, gelijk al de handdoek heeft gehoord en heeft gezegd van nou, dit ga ik niet meer halen. Hij was al niet goed. Hij had deze koers nodig gehad om misschien dat laatste stapje te maken. Mm -hmm. En als hij dat vandaag niet, heeft hij niet kunnen doen, dus dat gaat hij in prijsgroep bij ook niet halen. Uh, dan de Nederlanders, uh, die hebben we vandaag in ieder geval gezien, dat is mooi. Jelte Bos, Markt Tjalingi, zaten in de kopgroep. Ja, dat eh uh, tevreden over zijn. Nou ja, wat, wat Blanco heeft ge, wel nu heeft wel heeft gedaan. Ze hebben zich met de koers bezig gehouden en ze hebben de koers mede gemaakt. En uh, ik denk dat ze dat goed hebben gedaan. In beeld gereden. Uh, Bol, natuurlijk, hè. Bo bo ik, ik zei het verkeerd. Pardon, ga verder. Uh. Jetse Bol, ja, ja, die heeft het goed gedaan. Een jonge redder in beeld gereden. Chalingi, uh, die heeft natuurlijk nog wat meer inhoud. Die heeft uh, toch wel ver kunnen komen. Lars Boom heeft een goede koers gereden. Is elke week eigenlijk een stapje verder. Hij sprint nou in principe. Uh, wat sprinten ze voor de, voor de vierde plek. Ja. En uh, ja, wat dat betreft uh, is dat hoopgevend uh, voor volgende week ook. Oké, okay. ja, lange, ja. ja, Langeveld natuurlijk. Ja, die, ja ik, ik, ik ben ervan overtuigd als, als hij op de oude qua in het wiel van Cancellara zit. Dat er nog heel ver komt. Hij, hij moest van de rug van de stenen af naar de zijkant om, uh, om, uh, om haken te passeren, want die was slecht. Mm -hmm. uh, dan zit je op vijf meter en vijf meter maak je niet goed. Maar als hij gelijk in het wiel had gezeten, was hij ver gekomen. Ja, um, soms daar meer over. Uh, Verhoeven gaan we nu naar luisteren. De ploegleider de van Blanco Pro Cycling, hij sprak met Steven Dalebout. Wat voor gevoel heb jij aan vandaag overgehouden? Nou, best een goed gevoel. Hetgeen uh, waar wij een aantal weken geleden we stonden eigenlijk met uh, Lars die uh, niet fit was en uh, Sepp die gevallen was in de Tireno. Dat we toch wel uh, schrik hadden dat onze kopmannen zeg maar, Vlaanderen niet zouden halen op uh, oorlogsterkte. Nou ja, daar hadden we best een bang hartje voor. En, uh, uiteindelijk hebben we ook gezien dat de laatste week zeg maar, dat er progressie in zat... En uh, dan hoop je dat ze de finale kunnen rijden. En uiteindelijk uh, ja, uh, kwam Seb net iets tekort. Maar hij is wel uh, de wedstrijd goed uit kunnen rijden. En hij zat uh, de, voorlaatste, nee, de laatste keer kwamen, want hij nog bij de eerste. Mm -hmm. Nou, hij heeft gesprint voor de vierde plek. Dus wat dat betreft hebben we voor onze kopman hebben we wel een heel goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Na de E3-prijs in Gent Wavengum stond ook een vraagteken bij, bij Las. Hè. Hoe goed Lars Hoe goed is hij? Um, is dat nu een uitroepteken geworden? of Wat voor gevolg heb je daarbij? Nou ja, in Gent Wavengum denk ik dat hij al wel redelijk in orde was. Uh, maar toen heeft hij dus op een slecht moment een lekker band gekregen. En heeft hij niet zijn kansen meer echt kunnen verdedigen. Maar gezien nu, ja, als hij gewoon een beetje mals had in die sprint, had hij ook vierde of vijfde kunnen worden. Dus wat dat, wat dat betreft uh, ja, zit hij. Die... Achter de twee toppers, Sagan en Cancellaris, staken er echt wel mijlenver bovenuit. Nou ja, dan, dan denk ik dat het perspectief biedt voor volgende week in parijs -Rubais. Ook met, met Sepp en Maarten Wijnans. Die had vandaag ook net niet, goed, net niet goed genoeg om op de hellingen echt met de beste mee te kunnen. Maar parijs ligt hem ook beter. Wat kun je hieruit halen om volgende week goed in te zetten? Nou ja, ik denk dat we iets anders gekoerst hebben dan wat we de afgelopen jaren gekoerst hebben. We hebben echt bewust ook ingezet op een vroege ontsnapping. Dus daarin hebben we ook veel, veel energie ingestopt. En uiteindelijk zijn we er ook beloond met, met Jetsen dat hij mee zat. Vervolgens hebben we Maarten weggestuurd. Nou, dat lukte dan ook vrij snel. Ook een beetje wat van de vorige plant was. Nou ja, dan krijg je twee man in de kopgroep. Alleen ook door de... Door ja, de sterkte van, van met name Cancellara en Sagan zie je dat die twee ploegen op dat moment de wedstrijd al controleren. En krijg je nooit echt meer ruimte dan 1 minuut 10, 1 minuut 15. Kijk, en dat is dan wel jammer dat je niet iets meer ruimte kreeg. Maar in feite, ja, we hebben geknokt en we hebben gevochten. Dus ja, wat dat betreft mogen we met opgooien, even hoofd uh, het strijdtoneel verlaten. Ja. En dan moet je nog een trucje verzinnen voor volgende week. Want dan staat dat er ook weer. Nou ja, kijk, uh, als die ploeg sterk genoeg is, dan gaat er heel weinig aan te doen zijn. Want dan gaan ze gewoon tempo rijden en gaan ze uh, kansjelaren wel naar het punt brengen waarop hij uh, zijn solo gaat, gaat doen. Uh, maar dat neemt niet weg dat andere ploegen zich natuurlijk uh, daar ook tegen gaan wapenen. Dan krijg je ook dat andere ploegen elk meer samenwerken tegen één leider die er zo ver bovenuit steekt. Dus dat, dus is dat de enige, de enige manier? Dat denk ik wel. Kijk, nu had je natuurlijk nog een aantal blokken als Quickstep en uh, ook Sky. En ook BMC die het idee hadden dat zij de wedstrijd konden winnen. Maar door de demonstratie die hij nu laat zien, uh, denk ik dat het bij die ploeg ook wel duidelijk is dat we in feite uh, als kanselaar op het punt komt waar hij wil aanzetten, dat we gewoon kansloos zijn. Oh, dus uh, ploegleider Van Blanco, Nico Verhoeven, dat klinkt wel een beetje, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, beroerd eigenlijk voor de Nederlandse <lacht> ja, wiederfens. Het biedt weinig perspectief. Nee, juist. Juist. Ja, goed, het... Als hij aanzet, dan is hij gezien. Ja, dus moet je zorgen dat je eerder weg bent. Wat je in Parijs-Roubert vaak wel hebt... en dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel eens gezien... toen uh, mee zat dat je een grote groep renners weg kunt sturen. En met 12, 13, 14 man heb je de kans... als ze goed samenwerken, dat ze net weg kunnen komen. Ja, en dan moet die ploeg van, uh, van Cancellara sterk genoeg zijn om het dicht te rijden. Ja, die hoop heb je altijd. Uh, ze hebben vandaag wel laten zien dat ze een hele sterke ploeg hebben. Ik zou dan als ploegleider... Uh, de mol, als de mol was, die ploegleider uh, van Leopard... zou ik een De Volder mee sturen. Die heeft vandaag ook een hele goede koers gereden voor, uh, voor die, die kan dan ook nog ver komen. En de rest, gewoon alles zal rond kanselaren uh, ja. gezeteld worden. En dan zullen de rest van de proeven veel moeten samenwerken om weg te komen. De proef is realistisch misschien... Maar het is ook niet echt opbeurend en, en, en, en, en niet misschien wat je wil horen als wielerfan, hè? als Nederlandse wielerfan. Nee, ik hoop niet dat hij dat zijn renners vertelt, uh, dat het bijvoorbeeld kansloos is. Ja. Maar uh, nou ja, goed, hebben, uh, Nico heeft ook vandaag laten zien dat, uh, dat die jongens hebben gestreden. En als je strijdt, dan ga je gewoon negen keer verliezen, maar je gaat één keer winnen. Maar als je altijd wacht tot kanselaren gaat, ga je zeker verliezen. Dus ja, je, moet een, uh, je moet een strijd plannen. Kunnen hebben. ze iets doen volgende week, Blanco? Ze, ja, zeker, maar ze moeten een beetje in de slag gaan met wat andere ploegen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel en dat is kanselaren natuurlijk uh, zo ver mogelijk achter zich houden... Tot de finale en dan uh, kijken of ze genoeg overhouden. Dat is de enige mogelijkheid, want ja, hij gaat hij gaat er gewoon niet afgereden worden. En, uh, en dan, wie, wie zijn dan de favorieten? Zijn dat dan je Boom en Langeveld die je daarvoor in kan verwachten? Ja, van ons wel. Ja. Ja, Terpstra die was vandaag niet goed. Dus nee, ik ja. zou me verbazen als die volgende week wel goed is. Uh, misschien was het een griepje. heeft de koers vandaag wel natuurlijk volgens mij wel uitgedaan. Dus als het alleen een kleine verkoudheid, het is, kan die misschien uh, naartoe groeien. Maar is, uh, als je vandaag niet goed bent, dan ben je het volgende week denk ik ook niet. Van Lars Boom werd, uh, om er even op terug te komen, werd, uh, veel verwacht. Hij stond vaak in de favorietenlijstjes. Dat wordt wel steeds minder. hè? Kan hij hij moet echt een keer die stap maken om ja. echt een grote koers te winnen of niet? Ik, het kan volgende week. Kijk, Hij heeft ja. laten zien dat hij, had, hij had ook een griepje had en een verkoudheid. En, uh, hij is, elke week is hij verbeterd. En hij was natuurlijk vandaag was hij gewoon goed. En als hij volgende week super is en hij zit misschien op tijd mee... dan, uh, dan kan hij ons misschien wel eens verrassen met een mooie ja. wereldbekeroverwinning. Knaaf hè, was de laatste die hem won. Knaven, ja, ja, dat is al lang geleden, want die is voor mijn leeftijd. Ja. Dus ja. ja, dat is al heel <laughs> lang geleden. Ja. Goed, uh, dat was de Ronde van Vlaanderen. Maar er is er nog eentje verreden. Die voor de vrouwen... En hey, drie graden wie daar verwonden? Marianne Vos, we hebben het uh, uitgebreid laten horen vandaag. Waanzinnige prestatie van haar. Hoe kunnen we dit ja. inschatten? Schat jij dat eens in? Hoe gegeven? Nou ja, dat, ik, ik schat het in. Ik heb op zich uh, heb natuurlijk, uh, het is helaas voor de dames, zie je niet de hele koers. Dus nee. zie je alleen uh, de bergjes onderweg. Maar dan zie je dat ze toch best wel wat tegenstand hebben. Van Dijkree goed, die Emma Johansen die rijdt ook goed. En dan. Uh, ja, dan Doe ze het onderweg, ja, vind ik echt wel sterk op die klimmetjes. En dan zo sprint die Marianne Vos rijdt. Die gaat echt zo verschrikkelijk hard aan. Die pakt gewoon gelijk een paar meter. En uh, alhoewel ik Van Dijk nog best wel uh, sterk op kwam zetten... maakte dat nog best de koers wel leuk. Maar de, dames die zijn, uh, de Nederlandse dames zijn echt super. Ja, en, maar uh, zet eens in perspectief. Want deze heeft ze dus nog nooit gewonnen. Ja, je zou het bijna niet verwachten. Want ze heeft alles nee. al gewonnen. Maar nu is ze echt... Nou, klaar. <lacht> dat heeft ze wel gezegd, hè? Vandaag misschien ja. Haar uitdaging, dat zegt ze natuurlijk zelf ook, dat zit hem in mountainbiken. Dus ja. een nieuwe discipline. Dus, dus, dus nog... Maar als je dan daar net op bent gestapt, en dan wint ze uiteindelijk nog ook alweer die Ronde van Vlaanderen op de... Ja, maar zij is in alle disciplines gewoon goed. Op de baan, op de weg, uh, in het veld, uh, mountainbiken. Dus ja, zij staat op zo'n hoog niveau en het is allemaal gewoon uh, trappen. En zij beheerst gewoon alle disciplines. Ja. Hoe wordt het bekeken door die mannen in het peloton? Kijk, ja, die, kijk die, houden jullie dat ook bij? Of, of... Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, uh, iedereen die volgt natuurlijk wel het fietsen. En het staat natuurlijk in hetzelfde rijtje. Als je de verslagende krant leest of op internet, staat Marianne daar natuurlijk ook bij. Dus dat wordt zeker gevolgd. En ik denk dat iedereen er alleen maar diep respect voor kunt hebben. Dat je echt op alle discipline uitblinkt uit, uit zoals zij doet. En zoals zij leeft voor de sport is gewoon echt, uh, echt een professional. Ja, en dan doet ze dit er bijna bij. En winst ze nu de tweede, twee van de drie weer een mekawedstijde. Terwijl ja. dus ze zich eigenlijk wil op de maandenmarkt. Ja, dus wat dat betreft, fiets het misschien voor haar ook wel lekker. Dat ze denkt van nou ik ga voor de mountainbike en als ik dit erbij doe. En ik win is het meegenomen. Dus het neemt misschien voor haar ook Minder een druk. druk weg. Ja, ja. Wie weet. Oké, okay, Marianne Vos, uh, we zijn gewoon op jacht naar de wereldbeker. Bart Voskamp, dankjewel. Graag gedaan. business. is touched. Zo'n blondie. Morgen barst op Mallorca de strijd los om de Prinses Sofia Cup. Dat is een wereldbekerwedstrijd Zeilen. Bij het kampioenschap komt Nederland voor het eerst bij een grote wedstrijd in actie op de nieuwe Olympische klasse. De FX en de NACRA 17, daar gaan we u over bijpraten. Dat doen we met Sven Karsenbarg, uh, die is op de laatste discipline. De Nar NACRA 17, moet ik zeggen. Uh, de bondscoach, uh, goedenavond Sven. Goedenavond. Uh, kan je even kort beschrijven voor ons leken wat de NACRA 17 boot is? Ja, de NACRA 17 is een, uh, een Katamaran. Uh, katamaran is uh, uh, lange tijd olympische discipline geweest, maar in 2012 uh, even van het toneel verdwenen. Ja. En nu uh, uh, keihard terug uh, met een uh, nieuwe, nieuwe, hele spectaculaire Katamaran die uh, de mogelijkheid heeft om uh, ook gedeeltes uh, op de baan te vliegen. Dus uh, okay. uh, mooie discipline. En waarom noemen we dat dan niet gewoon een Katamaran-race? Is dat niet wat handiger voor het publiek? Ja, je bedoelt in plaats van multirol. Ja, of uh, wat is het? Nakra 17? Nee, even ja, het, ja, voor het, het grote publiek. Iedereen weet wat een katamaran is. Ja, nou, je hebt gelijk. Uh, dus laten we het houden op een katamaran. Kijk, gaan wij dat uh, even doen? En Nacra, is gewoon, het, uh, NACRA het is gewoon het merk. Ja, um, uh, dat is een nieuwe Olympische discipline. Um, uh, ik blijf meteen even kritisch, want er wordt toch wel wat geschoven in de disciplines uh, bij het zeilen. Uh, dan weer windsurfen weg, dan weer er toch weer bij. Dat, dat lijkt me vervelend voor uh, een zeilbond. Ja, natuurlijk moeten ze daar uh, rekening mee houden. Dat is in het verleden altijd wel zo geweest. Maar je ziet dat er de laatste tijd een uh, grote ontwikkeling is uh, in, de, in de sport. Uh, ja? Er komen steeds meer spectaculaire, snellere klasses uh, in de zeilwereld waarin de wedstrijden gevaren wordt. En uh, uh, ja, die klasses uh, moeten uiteindelijk ook uh, uh, op de Olympische Spelen ja. natuurlijk, uh, van de partij zijn. Dus, dat, uh, dat, ja. wil de, dat wil het IOC graag natuurlijk, spectaculaire, snelle races. Ja, ja. Uh, dat heeft ook alles met mediawaarde te maken natuurlijk. Maar uh, uh, ja, dat is ook de ontwikkeling van de sport waar we ja. in zitten. Oké, okay, dus dat da, da is niet iets waar jij iets op tegen hebt. Dat je zegt van ja, we moeten steeds opnieuw beginnen en nu, nu, nu moeten we weer in een katamaran stappen. Eh, terwijl we eh, bij de vorige Olympische cyclus nog eh, druk bezig waren met het matchwezen. Nee, dat de zeker niet. Uh, voor, de, voor de zeilers is het juist een enorme uitdaging. Uh, en uiteindelijk zijn een groot gedeelte van het spelletje blijft gelijk. ...alleen op, op nieuw materiaal met nieuwe uitdagingen. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk juist een, een enorme uitdaging. Goed, dan gaan we het hebben over, over jouw discipline. Dus het katamaran, racen. Uh, is, dat, is dat een boot die goed ligt bij de Nederlanders? Ja, we hebben inmiddels uh, aardig wat, uh, wat successen behaald. Uh, zowel in de uh, Olympische Tornado-klasse als eigenlijk de laatste tijd... Uh, uh, in de tijd dat de tornado niet meer olympisch was, uh -huh. hebben we de F-18-klassen. En dat is internationaal zeg maar, de, ja, de, de belangrijkste katamarin-klassen. En daar hebben we nou, verschillende wereldkampioens uh, in uh, voortgebracht. En ook uh, eigenlijk altijd mensen in, uh, op podium. Dus uh, ja, Nederland is succesvol daarin. Uh, het ligt ons wel, want wat voor zijden zijn daarvoor geschikt, voor, de, voor deze boot? Nou, in principe uh, niet andere uh, zeilers dan in de verschillende andere disciplines. Okay. Dat is wel een... Uh... Ja, het is een, een, een, een, een, een snelle atletische klasse, dus uh, het zijn over het algemeen uh, ja, jonge atletische uh, sporters die, uh, die zich hierin thuis voelen. Ja, en zijn er dan ook weer uh, zijders die uit die geschrapte klasse uh, in beeld komen? Uh, match races geschrapt van het Olympisch programma, net als de Star. Uh, uh, komen die zijders ook weer in beeld uh, voor jouw uh, nieuwe Katamaran-klasse? Ja, de, de, de, de starzeilers uh, denk ik uh, dat die niet geschikt zijn voor, uh, voor uh, de nieuwe discipline. Zeg nooit nooit, maar uh, uh, voor, uh, de, voor wat betreft de matchrace uh, hebben we zelf een mooi voorbeeld. Want uh, twee van uh, de matchrace dames die uh, uh, vorig jaar of vorige Olympische discipline uh, de selectiestrijd hebben uh, uitgevoerd. Die, uh, die zitten nu uh, in, de, in de nieuwe karte Oké, okay, dat zijn Manny Mulder en de Neegroeneveld, toch? Precies, okay, ja. ja. Um, uh, hoe gaat het mee? Want jullie zijn een half jaar geleden dan uh, begonnen. Of jullie zijn een najaar begonnen. Uh, hoe, hoe is die eerste periode verlopen? Ja, we hebben eigenlijk als, als watersportverbond uh, gekozen... om uh, deze nieuwe klasse uh, vol te ondersteunen. Uh -huh. En uh, vervolgens hebben we uh, een hele reeks goede zeilers uitgenodigd om in de nieuwe disciplines te bekijken wat, uh, ja, wat goed bij hun past. En uh, daar is een selectie uitgekomen. En uh, we zijn uh, voor de katomalenklasse gestart met uh, acht zeilers. Uh, zijn we afgereisd uh, in december uh, naar Palma. En hebben daar een uh, intensief programma gedraaid... Uh, waarin uh, we uh, nou, zeg maar, uh, tien dagen trainen en een week uh, thuis fysiek uh, dingen op orde krijgen... Uh, ...de afgelopen maanden hebben we getraind. En ja. Uh, ja, een mooie periode gehad. Met, en, en met drie boten start je nu ook weer in Palma... ...bij die eerste wereldbekerwedstrijd. Betekent dat dat je met drie boten het traject ingaat naar Rio 2016? Uh, nou, uh, met drie boten nu. Uh, dus we zitten nu... Uh, we hebben zeven zeilers uh, met drie boten. Er is uh, één reservezeiler. En uh, langzamerhand richting Rio... Uh, ...zal uh, het aantal uh, boten wat volledig ondersteund wordt door uh, het watersportverbond in de kernploeg... Uh -huh. uh, ...zal kleiner worden. Uh, en uh, dat is hoogstwaarschijnlijk zo dat dat uh, uh, na de wereldkampioenschappen deze zomer... ...teruggaat naar een uh, tweetal teams die volledig ondersteund kunnen worden. Oké, okay. en uh, interessant is, het zijn gemengde teams. Dat zie je niet vaak bij de Olympische nee. sport. Nee, uh, dat is ook uh, nieuw voor... Uh, voor de zeildiscipline, het is wel zo dat we in het verleden alles klasses uh, klassen hebben gehad die open waren, waarbij uh, de keuze aan de zeilers was. Uh, dit is voor de eerste keer dat het verplicht is om uh, uh, nou, met één man en één vrouw te varen. Ja. Hoe wordt er en tegenaan is... gekeken in de zeilwereld? Nou, in eerste instantie uh, redelijk sceptisch, moet ik zeggen. Ja? Uh, veel uh, uh, coaches en atleten zeiden hoe uh, uh, is dat uh, the way to go. Uh, ik moet zeggen dat uh, in de ploeg die wij op het ogenblik hebben met uh, uh, vier, uh, vier jongens en drie meiden hebben we een hele goede uh, teamspirit weten te creëren en uh, uh, gaat dat tot nu toe erg goed. Ja, verwacht geen problemen. Uh, en, en wat wil je dan zien deze week van je zijders? Nou, ik, ik denk dat wij, uh, wij zijn met, uh, met, met, met uh, onder andere Frankrijk uh, het meest intensief bezig geweest in deze nieuwe Olympische klasse. En, mm -hmm. We hebben in uh, trainingswedstrijdjes uh, twee weken geleden laten zien dat we uh, mee kunnen draaien, volledig voorin. En uh, daar wist men die Mulder en Thijs, Visser, uh, zelfs de overwinning te pakken. Oké. Okay. Uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat wij uh, hiervoor in het veld mee kunnen doen. Uh, maar uh, de meeste van onze tegenstanders die hebben, we, uh, die hebben we nog niet uh, ontmoet. Dit is eigenlijk okay. de eerste echte grote World Cup-wedstrijd. Oké, okay, we gaan het zien. Heel veel succes bij Palma. En we zien jullie zeker ook weer bij het WK deze zomer in Scheveningen. Sven Karsenbarg, dankjewel en veel succes in Palma. Oké, okay, dankjewel. Je hoort Dag. Van ons. Zeker weten, ik ga ervan uit. Goed, een paar berichten nog tot slot. En die Murray heeft het Masters toernooi in Miami gewonnen. In de finale was hij in drie sets te sterk voor David Ferrer. Murray neemt door de zege de tweede plaats op de wereldwanglijst. Over van Roger Federer. Voor het eerst wordt hij dus tweede. Op de Theemse Londen is voor de 159ste keer de befaamde bootrace gevaren. Uit Oxford was dit jaar de sterkste boot. Het profiteerde vooral van het hogere gewicht in de boot. Het was alweer de 77ste overwinning voor Oxford... Maar Cambridge heeft het 81, loopt dus nog net voor. En schaker Magnus Carlsen heeft zich weer bovenaan genesteld... in het kandidatentoernooi in Londen. Carlsen, schaker dus, won in de dertiende ronde van Radjabov... en kwam op 8,5 punten. Hij achterhaalde daarmee de Rus Vladimir Kramnik... die remiseerde met Boris Kelvland en daardoor ook op 8,5 punt. Morgen valt de beslissing wie het mag opnemen... tegen de wereldkampioen Anand. De titelrace in de divisie, Ronde van Vlaanderen... landstitel in het volleybal. Dit was de sport op Radio 1 dit weekend. Tjonge, tjonge, tjonge, jongen. Oeh. Mm. Het is gebeurd hoor, het is gebeurd. Iets meer dan 2 kilometer nog voor Fabian Cancellara. Tjonge, tjonge, tjonge, tjonge, tjonge. Oeh. Mm. Dit is de kans voor Vitesse met Boni. En natuurlijk is het raak. Wilfried Boni maakt 1-0 voor Vitesse. En natuurlijk doet hij dat ze onbewogen en heel erg cool. Lange bal in de richting van Lebedinski legt de bal klaar voor Malky. En dan is het 2-2. De Kaats is niet helemaal gelukkig, maar Fien Bokusson kan zelf door en scoren. Hij kan zelf door en scoren. Hij wilde er mee grepen, een de weggeven op Oudel. En Fien Bokusson doet dat snel in de loop van Nelkanassi. En die is sneller dan de vrij. En Nelkanassi maakt het 2-0. Ja, gebeurt. Het is gebeurd. Angelara rijdt weg. Angelara rijdt weg. Een heel klein gaatje met zijn Dan rijdt er nog een neutrale materiaalmotor. Rijdt er tussendoor. Medicissimo saveert de bal uit. En daar is de titel voor Landsteden. De allereerste titel in de clubhistorie. die Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Dat lukt in eerste instantie niet. Dus het schot daar. En het doelpunt. Ja. Doelpunt is van goud drama. Schiet de bal in eigen doel. En weer gaat er een dijk van een mixer aan vooraf. Van Tommy Beugelstein. Het is niet zijn middag. Het was weer Marcellus die tussen de twee verdedigers van Heracles doorglipte. Toen kwam die bal voor. Terwijl Ik wilde uitverdedigen, maar schoot die bal keihard in eigen doel. Maar het zal toch wel Husje worden. Husje! En die zot! En nu komt hij over de streep met een luid van het publiek. Want ze beschouwen hem hier toch een klein beetje als een Vlaming. Zeker nadat dat pomponen. geblesseerd uit Tours is gegaan. na 20 kilometer al. Ze vinden het hier prachtig. Hij stopt niet goed. Hij stopt niet goed. Hij wordt van de doellijn gehaald. Hij wordt van de doellijn gehaald door Marcellus Joe hij blijft sedeverend. De Eredivisie gaat uh, volgende week vrijdag weer verder met Feyenoord VVV. Einde van Langslaan. U hoort het zometeen het 11 uur. -journaal. En daarna John Jansen van Galen met het oog op morgen. Wat mij betreft nog een fijne avond en een fijne Pasen. Dag. Morgen om kwart voor 's s'nachts. De première van De Spin. Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, wat moeten we anders? Morgen nacht, om kwart voor één. De spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen, maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Als hoofd van het testlab van Sparta ben ik altijd bezig met nieuwe fietsinnovaties. Neem de elektrische Ion RX-serie. Uitgerust met maar liefst 18 netlampjes voor optimale zichtbaarheid. Volledig geïntegreerd in de voorvork. Kijk, daar is over nagedacht. Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op Sparta.nl. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Concertgebouw Classics op 11 april met de grootste klassieke hits. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. En als je in maart een Sparta uit de RX-serie koopt... krijg je van ons 5 jaar gratis garantie te waarde van 159 euro. Kijk op sparta.nl voor de actievoorwaarden. Het houdt niet op, niet vanzelf.